Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. In Spanje, Frankrijk en Italië wordt het de komende dagen weer heel erg heet. In Zuid-Spanje is het alweer de derde hittegolf van het jaar. Het wordt boven de 40 graden. Je hoort een toerist in Madrid. Drink uh, as much water as you can. It's really important that the government has, has have like some like, public water stuff. So you can just, like, charge again your, uh, your bottles... So... Ja, hij is blij dat er extra watertappunten zijn in de stad. Ook vorig jaar was het een hete zomer. In heel Europa overleden er 62.000 mensen vanwege de hitte, zeggen onderzoekers. Ze vinden dat de meeste landen geen goede hitteplannen hebben. Daarin staat wat er moet gebeuren om kwetsbare mensen te beschermen. Het lijkt erop dat Zweden bij de NAVO mag. Het land wilde er zelf al bij, maar NAVO-lid Turkije was het daar niet mee eens. In Zweden wonen enkele Koerden die volgens president Erdogan terroristen zijn... Turkije kwam de afgelopen maanden met allemaal eisen waar Zweden aan moest voldoen om bij het militair bondgenootschap te komen. Wat er nu precies is afgesproken, waardoor Turkije niet meer dwars ligt, is onduidelijk. Een moordzaak uit 2003 is opgelost door nieuw DNA-onderzoek. Een man van 42 uit Amsterdam is opgepakt voor de dood van een vrouw uit Ecuador. In juni van dat jaar werd het lichaam van de vrouw van 34 gevonden in de bosjes van een park. Ze bleek te zijn gewurgd. En dan nog even naar het Leidseplein in Amsterdam, want daar klinkt het nu zo. You never, never, never see me again zingen feestende mensen daar... ...naar aanleiding van het vertrek van premier Mark Rutte. Die kondigde eerder vandaag aan dat hij tot de nieuwe verkiezingen blijft... ...en daarna uit de politiek stapt. Wat hij gaat doen weet hij zelf ook nog niet. Maar vanmiddag gaf hij al wel een hint. Uh, ik geef wat de politiek uit. En uh, ja, ik ga kijken. Wie eerder gezegd, ik geef puutjes in de week les. Misschien ga ik dat. Uh, avond op? Misschien. Nee, nee, nee, nee. Nee, nee, Wat nee, gaat het meeste, nee, nee, maar, nee, nee, nee, gaat ga meeste missen, meneer de politiek. Uh, jullie?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 Ah, welkom terug bij alweer het tweede uur van deze tweede Play It Loud Request uitzending dat vanavond in het teken staat van muziek waar je niet op stil kunt blijven staan. Dit kan dansen sporten of losgaan tijdens concerten zijn. Tijdens deze thematische uitzendingen zijn jullie ook de bepalende factor van welke muziek er gedraaid gaat worden. Jullie mochten jouw inzending afgelopen week insturen en dat hebben jullie ook gedaan. Wil jij ook voor toekomstige uitzendingen een verzoekje indienen? Like dan even mijn speciale Facebookpagina Play it loud at ZFM Zandvoort... Of word lid van de speciale groep met dezelfde naam... en zend jouw verzoekje in zodra je leest wanneer dit weer kan. Mocht je net inschakelen, welkom en bedankt dat je luistert. En dit geldt natuurlijk ook voor degene die met me mee het tweede uur in zijn gegaan. Ik had het eerste uur al de binnengekomen verzoekjes gedraaid... en dit was vooral veel vrolijke en dansbare muziek... waar je lekker op kunt dansen, zoals de heerlijke folkpunk van Vloggy Molly... en de Dropkick Murphys, maar ook de dance metal van Ramstein kwam voorbij. Het tweede uur is Zoals gezegd, vooral gericht op de metalheads die houden van moshpits... en daar als een beest tekeer gaan als ze hun favoriete metaltrack horen. Zoals elk uur start ik deze met een lekkere metalplaat... en voor het tweede uur mochten de Braziliaanse trashers van Sepultura het spits afbijten... met een van hun grootste hits Roots Bloody Roots van het laatste album met Max Cavalera... Roots uit 1996, dat nummer 27 op de mainstream rock hitlijst van Billboard bereikte. Maar afgezien van het commerciële succes werd Roots Bloody Roots... een volkslied voor fans van de extreme metal... en een statement van verzet tegen de onderdrukking van de moderne samenleving. Zoals Cavalera eens uitlegde in een interview... het nummer gaat over hoe we vast moeten houden aan onze roots, onze cultuur. Het bloedige deel betekent dat we ervoor moeten vechten. We moeten er dus noods voor sterven. Het is een, heel, een volkslied voor al deze mensen over de hele wereld... Die worstelen om hun cultuur levend te houden, om hun tradities levend te houden. De boodschap van het nummer vond weerklank bij metalfans over de hele wereld die er een oproep in zagen tegen de reguliere cultuur die hun genre had gecoopteerd en verwaterd. Roots Bloody Roots werd een direct herkenbaar anthem dat fans uit alle lagen van de bevolking kon samenbrengen om mee te morsen en te schreeuwen. Sinds hun oprichting in 1993 verweeft het uh, Finse Children of Bodden... verschillende soorten heavy en extreme metal. Melodieuze hoeks en flitsende presentatie... een gezond, som, uh, gezond, sommige zouden zeggen, buitensporig gevoel voor humor... en het gitaarvuurwerk van lead-gitarist... Alexi Lajo, die een direct herkenbaar geluid creëerde dat tegelijkertijd expansief en toch moeilijk in een hokje te plaatsen is. Na een relatief minderlijk afscheid eind 2019 viel het doek voor de carrière van Children of Bottom. Hoewel Lajo was begonnen met opnemen en optreden onder de vlag van Bottom After Midnight... werden die plannen helaas in de war gestuurd door zijn vroegtijdige overlijden in januari van 2021... Wat hij achterliet was een immens en gerespecteerd oeuvre. Dat werd vereerd door heavy metal muziekfans. Verspreid over alle uithoeken van de aarde. Voor het oudere materiaal van hun oeuvre is uitermate geschikt om de fans een moshpit te laten starten. En vooral het van hate crew Death Roll afkomstige Bottom Beach Terror. Is zeer populair onder het moshende publiek. En die hoor je dus vanavond bij Play It Loud. De band staan ook bekend om hun zogenoemde moshcalls... waardoor het publiek daarna tekeer gaat tijdens hun live-optredens. En een goed voorbeeld daarvan is Machine Head... dat bekend staat om hun onvergetelijke one-liners... die in staat zijn om menigte als een bom te laten ontploffen. Zoals Let Freedom Ring With A Shotgun Blast Anybody... uit From The Ashes of Vampires uit 2003... dat sindsdien een hoofdbestanddeel is van het begin van live sets. Na 90 seconden Imperium nauwgezet op te bouwen... brult Rob Flynn... En de lavina van Riffs die volgt zal er zeker voor zorgen dat zelfs de zachtmoedigste concertgangers zich hals over kop in het bloedbad storten. Hoewel het onduidelijk is hoe moshing begon en ontstond kunnen de wortels van moshing en moshpits in de vroege jaren 80 worden getraceerd. De band Bad Brains wordt beschouwd als de vroege pioniers die deze vorm van slam zwaaien op gang brachten. HR, oftewel Paul D. Hudson, de zanger van Bad Brains, zei tijdens een concert: Mash it up. En vroeg de fans om wild te worden van razenij. Halverwege de jaren 80 was moshing opgekomen. En veel fans van trash metal bands en speed metal bands uit de jaren 80 gingen naar de moshpit tijdens de concerten. Vanaf dat moment werd moshing enorm populair... en is het een prominent onderdeel geworden van heavy metal subgenres. Nu Exodus vaak de allereerste trashband wordt genoemd... en Bandit by Blood een genre meesterwerk is... is het geen verrassing dat de Bay Area brute moshmachines zijn. Hun Live at Wacken 2008 DVD staat vol met krankzinnige heftige pits... maar de pit die er met kop en schouders bovenuit steekt... is die halverwege Strike of the Beast wordt geopend. Ik wil niet weten hoeveel botten die riff brak... voor degene die er... Des Tijdens het waren draai ik deze plaats dus speciaal. Strike of the Beast. De Britse grindcore-pioniers van Napalm Death... weten het publiek wel op te zwepen met hun extreme muziek. Barney Greenway, de blaffende gek van Napalm Death van de laatste kwart eeuw, is een van de meest roekeloze frontmannen van metal. Schijnbaar gevaarlijker dan wie dan ook in de pit... met zijn spastische aanvallen op het podium tussen de regels door. Er zijn de fysieke weergave van de concursieve concu concu concu concu concu concu live energie van deze grind-legendes. De band heeft nogal wat personeelswisselingen doorstaan... maar zelfs na tientallen jaren is Napalm Death nog steeds een schot in de roos. Hun meest recente album Throws of Joy in the Jaws of Defeatism uit 2020 is nog steeds een lichtend voorbeeld van hoe de band gedurende hun lange Amstermijn extreme muziek heeft gemaakt. Ook de death metal-veteranen van het Amerikaanse Cannibal Corpse... zijn extreme muziek en imago niet schuw. Zowel de muziek, het artwork, de songteksten en de songtitels... hebben velen geschokt, misselijk gemaakt en boos gemaakt... wat heeft geleid tot veel meer moshpits en headbang-sessies. Cannibal Corpse heeft de wereld rondgereisd... meer dan een miljoen albums verkocht... en verscheen zelfs in de hitfilm Ace Ventura Bad, Bad, Bad Detective... met Jim Carrie, die een grote fan is. Tegenwoordig vertoont de band absoluut geen tekenen van rustiger aandoen... en wordt naarmate de tijd verstrijkt alleen maar sneller en bruter. De populariteit van de band neemt ook maar toe en toe. Vooral onder jonge fans die op zoek zijn naar zwaardere en extremere muziek. In termen van de zeer donkere, gewelddadige, woedende en vervrongen aard van de muziek... weten zelfs de oudere albums met de originele zanger en tekstschrijver Chris Barnes... mensen nog steeds bang te maken. Met een geluid dat kan worden voorgesteld als een muzikale autopsie. Wel met de huidige frontman George Korps-Kreiner-Fisher... horen jullie de korte en brute albumopener Time to Kill is Now... van het tiende album Kill uit 2006... dat tevens vast onderdeel is van hun setlist... en waar het publiek altijd op hun plaats uit hun plaat gaan. Dat ging is hier kwam ze juist voorbij met de moordlust van Cannibal Corpse... ...en de nestgedraaide vernietigingslust van Hatebreed Destroy Everything. De band uit Connecticut bestaat al sinds 1994... ...en perfectioneert hun mix van hardcore en metal... vol woede en agressie. Hatebreed shows kunnen in één woord worden beschreven... ...en dat is chaos. Deze band zorgt voor een aantal van de leukste live shows ooit. Of je nu een fan bent van heavy metal of een diehard fan van hardcore... ...verwacht betoverd te worden. Frontman Jamie Jesta heeft... Een een stem waar de tijd buitengewoon vriendelijk voor is geweest... omdat hij gedurende het grootste deel van de set binnen hetzelfde bereik blijft... met zijn gekwelde, boze kreten en gegrom... wat Hatebreed een fantastische identiteit in de wereld van hardcore heeft gegeven. Ondertussen creëren gitaristen Wayne Lazenek en Frank Novinetsch een aantal fantastische riffs die echte, me, enorme moshpit-acties oproepen. Zorgt bassist Chris Beatty voor een diepe en groovy basssectie die de zintuigen prikkelt. En gaat drummer Matt te tekeer op de drums, wat je hart ook sneller doet. Kloppen. Iedereen in het Breed speelt een sleutelrol om ervoor te zorgen dat alle live muziek strak is gemaakt voor een off-the-wall ervaring. Die ervoor zorgt dat je op volle kracht wil The Destroy Everything is een van de nummers die wanneer live wordt gespeeld, zorgt voor extreme chaos in de pit. Hoop dat alles nog heel is gebleven bij jullie thuis. Hier in ieder geval wel. In ieder geval, uh, we gaan even een nieuwe nummer draaien... van uh, de zojuist gedraaide Cannibal Corpse. Dat is het nummer Blood Blind. En die hebben zij op uh, 22 juni aangekondigd. En ook uh, het 16e album... Een volg, uh, opvolger van Violence in Unimagined. Getiteld Chaos Horrific. Ik ga hem nu voor jullie draaien. En een volgende week komt hij ook voorbij in mijn nieuwe lijst met nummers. Maar jullie krijgen alvast een voorproefje. komt in dus. de Borf. Korps met Bloodline. Dit heerlijke brute metalblokje hoorden we de Bay Area Band Testament... met Into The Pit, afkomstig van hun tweede album The New Order uit 1988... dat een typische mosh pit song is tijdens hun liveshows. De band haperde in de beginjaren even toen leadsanger Steve Zetro Zouza... overliep naar Exodus maar maakte de verloren tijd al snel goed nadat ze Chuck Billy... de berg met de leren longen hadden ingeschakeld om te zingen... en te grommen op hun spectaculaire debuut uit 1987, The Legacy. Simpel gezegd, geen enkele band had een betere kans... om Metallica uit te dagen voor zijn trash crown als Testament... dankzij hun ongebruikelijke mix van melodische gevoeligheid... en gecontroleerde vreedheid. Maar hun late aankomst op het toneel werd een probleem... toen trash en elke andere soort heavy metal na 1991 werd begraven onder de Grunge-lawine. Gelukkig heeft ook Testament teruggevochten van tegenspoed... waaronder Billy's succesvolle strijd tegen kanker... om een paar nieuwe Millennium trash juweeltjes af te leveren. En hun reputatie als een van de meest angstaanjagende livebands... die de stijl ooit heeft voorgebracht. Nieuw leven in te blazen. Zoals elke week, voor we aan het laatste blokje toe zijn... hoor jullie van mij weer het laatste nieuws. Wat is er allemaal gebeurd afgelopen week. En dat horen jullie zo. Even kijken, wat hebben we metalconcerts? Eh uh, zoeken. De band... Uh, van, dinsdag 11 juni, sorry, treedt de legendarische heavy metal band Iron Maiden op in de Dome Amsterdam als onderdeel van de Future Past Tour. Met de Raven Age als het voorprogramma. Door groot interesse, interesse zijn er geen reguliere tickets meer beschikbaar, maar nog wel een beperkt aantal doorverkooptickets, gaande van 148 euro tot het belachelijke bedrag van 414 euro via GoGo. Via -Go. Mocht je er nog één willen, mo moet je dus snel zijn. De deuren gaan open om half zeven. De Raven Age die begint om uh, half acht. En Iron Maiden begint dus om uh, tien voor negen. Voor degenen die gaan dus heel veel plezier. En daar ben ik niet van. Verder zijn er geen concerten in de buurt... waar nog kaarten voor te krijgen zijn. Door het zomerseizoen zijn er meerdere... Uh, festivals dan clubtours. Vele staan vooral in het najaar gepland. Volgende week houd ik jullie dus weer op de hoogte. wat er die week nog te bezoeken valt. Door naar het uh, uh, volgende en laatste blokje uh, moshpit-songs van dit tweede uur. En uh, vanavond dat we deels trashend afsluiten. Uiteraard mag het moshpit-nummer van Anthrax niet ontbreken. Fans weten al meteen welk nummer ik bedoel, natuurlijk. Caught in a mosh. Met hun derde volledige album Among the Living uit 1987... klikte alles voor de New, York, uh, New Yorkse trash metal band Anthrax. De plaat was sneller dan de eerste twee releases van de band... en de groep klonk bozer en uitdagender dan ooit. Een van de vele hoogtepunten op het album was dus Caught in a Mosh. Een kolkend nummer gebaseerd op ervaringen uit het echte leven. De song blijft een hoogtepunt van de liveset van de band... en vat de energie en geest van trash uit de late jaren tachtig samen. Murder heeft de avond afgesloten met de waanzinnige pit-song... What a Horrible Night to Have a Curse... die helemaal geschikt is voor moshing. De melodieuze death metal band kan echt een publiek opzwepen... en dit nummer is de perfecte showcase voor hun talenten. Het is zo intens als maar kan, terwijl het een sfeer creëert... waardoor zelfs niet-moshers de pitwin willen... Want luisteren naar goede melodieuze death metal... lijkt er veel op doodgeslagen worden door Bruce Lee. Het is schedelverpletterend, botbrekend en hartverscheurend. Maar het is ook subtiel elegant. Op dit moment is er misschien niemand die lichamen... eleganter verplettert dan de Black Dahlia murder. De studioopnames van Black Dahlia zijn grimmige, ingewikkelde... en intens gestructureerde nummers. En toen de band live speelt, uh, raasde wijlenzanger Trevor Strnaat over het podium... zwaaiend met zijn armen naar het publiek... alsof hij de dirigent is van zijn eigen macabere orkest. Gitaristen Ryan Williams, Brian Ashbach en Ryan Knight headbangen tijdens de moeilijkste delen van de set... en bewerken het podium en het publiek wanneer hun vingers het toelaten. Het is een drastische transformatie van de gekke en gezellige bands of persoonlijkheid In tegenstelling tot hun albums behouden de live shows van Black Dahlia een zekere luchthartigheid... ondanks het feit dat de band een verpulverende melodie alleen stopt om af te stemmen... een snelle grap te maken of het publiek aan te spreken omdat ze niet gek genoeg doen. Hiermee komt een eind aan... Tweede Play It Loud request. Ik hoop dat jullie alles heel gelaten hebben thuis. Eh, het was vast verleidelijk om thuis een eenmanspit te starten. Maar ik houd mezelf niet verantwoordelijk. Hopelijk tot volgende week met weer een Play It Loud brand new. Fijne avond en welterusten. Doeg. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11.